Salomo, het bouwen van de tempel, het inrichten van de tempel hoe uiteindelijk uh, de tempel vervuld wordt met de geest van God en de woorden die God weer uitspreekt over zijn verbond het is zo ontzettend belangrijk dat we snappen dat we alleen maar naar het verbond van Abba Yahweh met Israël kunnen leven, dat is de enige basis die zin heeft pas als die uh, later vervangen gaat worden door zijn zoon Regabian. En het koninkrijk gesplitst gaat worden van de tien stammen naar koning Jerobeam. Dan gaat er te een tijd ook nog eens een keer een profeet komen... die op dat afgoden altaar afkomt, weet u nog? En tot die een profeet zie over dat altaar gaat uitspreken. U kent de geschiedenis, hè? Nou, dat is eigenlijk het gedeelte waar ik naartoe had gewild vandaag. Maar het is te lang om daar te komen. Dus dat gaan we de volgende keer doen. De kern waar het om gaat in dit stuk, de aanloop daar naartoe... Is gewoon ik zal te midden van Israël wonen. Alleen die uitspraak al. Daar draait het allemaal op. Vader zegt ik zal in Israël wonen. En er is maar één ding wat dat kan voorkomen. En je zou wensen dat het nooit in je leven zou gebeuren, dat het nooit in het leven van de elite zou zijn gebeurd. Maar er is maar één ding wat scheiding kan brengen tussen God en zijn volk. Dat als het verbond willens en weten vertreden gaat worden. En uiteindelijk ook de kinderen van de kinderen van de kinderen niet meer beter weten dan in overtreding van het verbond te leven. Maar vader houdt zich aan zijn woord. En dat is belangrijk. We gaan kijken wat we er tegenkomen. In 1 koningen 6 vers 1 daar staat in het 480ste jaar na de uittocht. Het had al zo'n 400 jaar geduurd voordat we hè, aan de uittocht toe waren vanaf uh, Jacob. En nu is het 480 jaar na de uittocht, de Israëlieten in het land Egypte, in het vierde jaar van Salomo's regering over Israël, en in de maat Zif. En dat is een beetje een vreemde uitdrukking, want wij kennen hem op de kalender natuurlijk als Ijar. En die Ijar, dat is de tweede maand bouwde hij het huis voor Yahweh. Nou, we weten, we zitten nu in de maand zes van. Hoeveelste maand is dat eigenlijk? He? Dus dit is de achtste maand. Dus we hadden eigenlijk iets voor de achtste maand moeten opzoeken... maar ik kwam er niet aan toe, hè? Het zijn we vergeven toch, hè? De maand 7 is de tweede maand. En dan bouwt hij het huis voor Yahweh. Al die tijd hadden ze geleefd met welk huis? De tent, de tabernakel. En waar stond hij ook alweer? Silo, dan gaat hij van Silo naar Sion. Goed. Het huis dat koning Salomo voor wie bouwde? Voor Yahweh bouwde. Het is dus het huis van Yahweh. Wij bouwen ook aan het huis van God. Maar wij bouwen aan een huis in de geest. Want wij zijn ieder persoonlijk, worden we als levende stenen ingevoegd in het huis geestelijke huis. We zijn levende stenen en wij met elkaar zijn een tempel waarin we maar één persoon aanbidden, Yahweh onze God. We zijn het huis van Yahweh. En we hebben ingang gekregen in het huis van Yahweh door het offer van Yeshua waardoor we zijn lichaam zijn geworden en tot we met hem het huis van de Heer kunnen betreden. We kunnen ook in onze gedachten, want het huis van hier op aarde is nog maar, maar een schaduw van de werkelijkheid die in de hemel is. Dus als wij ons voor het aangezicht van God bewegen. Dan zeggen we vader in de hemel dank u wel dat we binnen in uw tempel mogen komen in de naam van Yeshua. En dan ziet vader ons als een zoon Yeshua. En dan denk je in je eigen geest wat een vreugde om als zoon het huis des heren te betreden. Vindt dat niet leuk? Het is, een, uh, het is een hele prettige manier om te bedenken hoe vader het wil. Hij vindt het fijn als je komt. En heb je schade opgelopen? Dan zeg je, vader, ik heb schade opgelopen. En dan sla je je op je borst. zoals die ene man waarvan die fariseeën zegt... ik pleit ook niet zo bij ben als hij. Kent u me nog? Maar dan sla je je op je borst en zei... vader, het is fout gegaan, maar ik kom voor u aangezicht. Nou, het woord van Yahweh kwam tot Salomo. Mooi. Het woord van Abba Yahweh komt tot Salomo. gaande dit huis dat gij bezig zij te bouwen... Voorwaarde. indien gij mijn inzettingen wandelt, zegt vader tegen Salomo, mijn verordeningen doet en al mijn geboden in acht neemt, door daarnaar te wandelen, dat is een beweging maken, werkwoord, hè, zal ik, Abba Yahweh, u aan u het woord gestand doen dat ik tot uw vader David gesproken heb. He, er zijn natuurlijk heel wat woorden gesproken tegen David. Maar vader gaat al die woorden gestand doen. Het mooiste wat eruit voort moet komen... is natuurlijk uit het geslacht van David Messiach. Maar zo zijn er velen. Dat ik te midden der Israëlieten zal wonen... en mijn volk Israël niet zal verlaten. Zo, die staat vast. Vader heeft gezegd... ik zal mijn volk niet verlaten. Er kan met Israël veel gebeuren... Maar God verlaat het niet. Dat wil niet zeggen dat hij ze niet overlevert aan de? aan de heidenen. Want als zij wensen goddeloos te leven... naar de inzettingen van heidense goden die geen goden zijn... want wat zijn nou goden buiten God? Als er maar één God is, dan bestaat daarnaast geen andere God. Dus elke God is een afgod. Zelfs als we het over allen hebben, de God van de moslims is Allah gewoon een afgod. Hij heeft geen macht, helemaal niks. Alleen ze hebben de moslims geleerd wat Allah gezegd heeft, terwijl Allah niet bestaat. Ze hebben het beeld een geest gegeven. Dat merken we ook op in de eindtijd, wordt er ook een beeld opgericht. En aan dat beeld wat de mensen zich bedenken, wordt een geest gegeven, alsof die zegt wat ze doen moeten. Maar dat is uitgedacht, door mensen bedacht. Want er zijn geen goden naast God. Er is maar één God. En die God van Israël... die gaat wonen te midden van zijn volk. En hij zegt, ik zal het niet verlaten. Tot het volk God verlaat is een andere zaak. En dan gaat er dus iets gebeuren... waarvan God zegt, oké, okay, dat zijn je goden. En die goden zijn geen goden. Dan geven we je ook over aan het denken... van die mensen die die goden gebouwd hebben. Maar ik wil te midden van Israël wonen. Mijn volk Israël... Ik zal het niet verlaten. Onthoud het goed. De hele avond door. In het vierde jaar. werd het huis van jaarwegen grondvest. in de maand Siv. Dat is dus die tweede maand. Er kwamen de grondvesten te liggen. En in het elfde jaar. in de maand Bol. dat is dus de achtste maand. was het huis. in al zijn onderdelen. en geheel volgens bestek voltooid. Dus die achtste maand. is dan toch nog wel leuk. Want dat valt nog in van. Is het voltooid. Was het huis in al zijn onderdelen en geheel volgens bestek voltooid. Hij bouwde het dus in zeven jaar. Alle mannen van Israël die komen bij koning Salomo samen op het feest. In de maand Etanim. En dat is de zevende maand. En de zevende maand is Tisri. Daar hebben we natuurlijk de dag in. We hebben daar de Grote Verzoendag in. We hebben daar het Lofettefeest in. En we hebben het achtste dag in. Tisri is natuurlijk een hele belangrijke maand. He? Er staat niet bij welk feest dat ze vieren. Maar er is wel op dat feest in de maand Etanim In de zevende maand, dat is Tisri. Toen al die oudsten van Israël gekomen waren... hieven de priesters, die afgezonderd waren voor de ark... de ark op. Ze brachten de ark van Yahweh... En de tent der samenkomst en alle heilige voorwerpen die in de tent waren, opwaarts. Dat vind ik ook mooi. Als je naar Jeruzalem toe gaat om in de plaats van de tempel te komen, ga je altijd opwaarts. Dus van Silo naar Jeruzalem is opwaarts. De priesters en de levieten brachten ze opwaarts. Er staat twee keer dat woord. We gaan dus op naar het huis des heren. Hoe vreugdevol is het als God zonen en dochters optrekken naar Jeruzalem naar het huis des Heeren. Wat een gezang en wat een vreugde zal het zijn... op de wegen naar Jeruzalem. He, als we uit met de Heer... tegemoet gaan in de lucht... en dan met hem zo naar Jeruzalem zoeven... He, en we zien dat hele Jeruzalem daar liggen... Nou, dan komen wij al zingend uit de hemel... He, zo naar de plaats... om daar duizend jaar... hoe die dat gaat doen weet ik niet... maar we zullen duizend jaar met hem heersen. Er was niets in de ark dan... Alleen, broeder en zuster, de twee stenen tafelen. De tien woorden, de basis van het verbond. Die Mozes op Horeb erin gelegd had. En dat noemen ze de tafelen der verbond. Dat Jabe met de Israëlieten gesloten had bij hun uittocht uit het land Egypte. Als je door Yeshua verbonden bent met Israël, ben je een Israëliet geworden. Ben je verbonden met de verbonden van Israël. Want daarvoor leefden we zonder God en zonder verbond in de wereld. Sinds dat we door Yeshua aan Israël verbonden zijn... zijn we Israëlieten geworden met gelovig Israël. Toen de priesters uit het heiligdom naar buiten traden... vulde een wolk het huis van Yahweh. Het huis des Heeren staat er in de Bijbel. Het huis van Yahweh. Het hele verbond wordt over die platen heen gemaakt. De deksel erop, het verzoendeksel, Yeshua... bloed op het verzoendeksel, dat gaat over het verbond... Dus de priesters die komen uit het heiligdom naar buiten, dan vulde een wolk het huis van Yahweh. Ik neem aan dat het dezelfde wolk is die ook boven het volk gehangen heeft. Ik weet het niet, die zal wel teruggekomen zijn en erboven zijn gekomen. Eén ding is duidelijk, de wolk is een manifestatie van de heerlijkheid van Abba Yahweh. Dus de wolk was een zichtbare manifestatie van vaders aanwezigheid. Zodat de priesters vanwege de wolk niet konden... Blijven staan om dienst te doen. Want de heerlijkheid van Yahweh had het huis van Yahweh vervuld. Ook de wolk in de woestijn was natuurlijk ook de aanwezigheid van vader. Want als die wolk optrokken en hij ging, dan gingen ze de boel inpakken, gingen ze mee. Dus ze volgen toch eh, de leiding van vader. Daarop ging Salomo voor het altaar van Yahweh staan. Het altaar des heren. Ten aanschouwen van de hele gemeente van Israël. Weer zo'n mooi woord. Hier staat geen kerk, gemeente, Ecclesia. Beide zijn handen strekt hij uit naar de hemel. En dat lijkt me toch een mooie manier, een fijne manier van bidden. We hebben wel eens onze schaamte en gêne, maar het is goed om je handen op te heffen. En ik heb ook gelezen dat Salomo er ook nog bij knielde. Hij knielde en hief zijn handen op voor het aangezicht van Yahweh. Zijn handen naar de hemel. Hij zegt, Yahweh, God van Israël. Die moet je onthouden. Wie is Yahweh? God van Israël. Dit komt zo vaak voor in de Bijbel. Yahweh, God van Israël. Er is in de hemel boven en op de aarde beneden... geen God als gij. Dit is duidelijk. Hoor Israël, Yahweh is onze God. Yahweh is één. Buiten Yahweh is er geen God. Er is geen God als gij... Die vasthoudt aan het verbond en de goede tierenheid jegens uw knechten, welke met hun gehele hart voor uw aangezicht wandelen. Er is geen God als gij die vasthoudt aan het verbond. En de goede tierenheid houdt u ook aan vast. Jegens de knechten die met hun hele hart voor uw aangezicht wandelen. Vul alsjeblieft je naam erin. En als je nog niet met je hele hart voor het aangezicht van de heer wandelt... kies ervoor, want voor die mensen geldt de goede tierenheid van vader. De goede tierenheid gods komt over je als je met je hele hart wandelt. En dat is een proces waar je in groeit. Die jegens uw knecht, mijn vader David, gehouden hebt wat gij tot hem gesproken had. God, die houdt zich aan het verbond en de goede tierenheid. Ja die hetgeen gij met uw mond had gesproken... met uw hand hebt volbracht, zoals heden blijkt. Vader blijkt dus een mond te hebben, waardoor hij spreekt. En als vader spreekt, wat gebeurt er dan? Dan wordt er iets neergezet, wat er zal blijven tot een eeuwigheid. Zoals hij hemel en aarde schept, zoals hij het licht schept... zoals hij de bomen schept, zodra vader spreekt... is er iets wat er daarvoor niet was... ...wordt uit het niets tot stand gebracht. Zo brengt hij ook zijn verbond met Israël tot stand. Hij zegt het. Het is een eenzijdig verbond wat God maakt. En Israël kan er ja op zeggen en in die wegen wandelen. Mogen ze zelf een keuze van maken. Hij heeft het met zijn mond gesproken. En met zijn hand volbrengt hij het. Als hij Adam schept, formeert in de hof... ...doet hij dat bij wijze van spreken met zijn hand... Als die Yeshua verwekt in de buik van Maria. dan doet hij dat ook door zijn mond woorden te spreken. die door Maria aanvaard worden. En zo verwekt hij de zoon in Maria. Alles komt uit de mond van vader. en wordt gesproken. en wordt verwekt en tot stand gebracht. Nu dan. Yahweh, God van Israël. mooi hè? Yahweh, God van Israël. houd jegens uw knecht. Wie is dat? Mijn vader David, wat gij tot hem gesproken heeft. Nimmer zal u voor mijn aangezicht een man ontbreken, heeft hij tegen David gezegd, die op de troon van Israël zal zitten. Vader houdt zich aan zijn woord. Hij legt een verbond neer. Nooit zal er een man ontbreken die op de troon van Israël zal zitten. Ho, kom maar, indien, voorwaarde. Slechts uw zonen hun weg in acht nemen. En voor mijn aangezicht wandelen. Zoals gij voor mijn aangezicht gewandeld hebt. Zeg gewoon een voorwaarde aan. God stelt een verbond en vraagt van ons daarna te handelen. Dan heb je het verbond in overeenstemming. Als je besluit om dat wandelen op te geven... maak je je los van het verbond. Vader maakt zich niet los. Jij maakt je los van het verbond. Vader houdt zich eraan. Altijd. Zou God dan waarlijk op aarde wonen is een vraag. Zou God waarlijk op aarde wonen? Zie, de hemel en zelfs de hemel der hemelen kan u niet bevatten. Hoeveel te min dit huis dat ik gebouwd heb. Nee, ja, daar komt hij al, hè? Of hij er woont of dat hij er nog niet woont. Want zelfs de hemel der hemelen, grote ik niet hebben. Want vader is groter dan de hemel der hemelen... want hij meet de hemelen tussen zijn duim en zijn pink. Hoe groot is vader? Wend u dan tot het gebed van uw knecht en tot zijn smeking. Jaweh mijn God. En hoor naar het geroep van het gebed van uw knecht. Wanneer heden wat u voor u aangezicht beert. Hij is de eerste die dat gebed voor de tempel doet, die gebouwd is. Zodat uw ogen, vader Jawee, nacht en dag geopend zijn over dit huis. De plaats waarvan gij, Abba Jawee, gezegd hebt... Mijn naam zal daar zijn, mijn naam zal al daar zijn, zodat gij hoort naar het gebed van uw knecht te deze plaatsen wat hij opzenden zal. Dus wat woont er in de tempel? Dat is de naam van Abba Yahweh. Zelf is die veel te groot om erin te kruiden, gaat niet. Want vader is alomtegenwoordig. vader is ook bij ons aanwezig. Als vader alomtegenwoordig is, is hij overal aanwezig. Er ontgaat helemaal niets aan zijn oog. Maar Salomo, die zegt, vader, als nou hier voor dit huis voor u gebeden wordt... en we gaan vandaag alleen maar zien wat hij over Israël te zeggen heeft... in diezelfde hoofdstukken spreekt hij ook over de heidenen, over de vreemdelingen. Als de vreemdelingen dadelijk hun neus richten naar Jeruzalem... en ze zeggen, vader, vanuit de tempel bid ik u. Weet dan wat je bidt, want vader gaat dan ook voor gerechtigheid zorgen... Als je een eet zou moeten zweren, doe het voor het aangezicht van God met je neus naar de tempel. En weet dat Vader je hoort en je ziet, en tot die rechtvaardige en goddeloze scheidt. Denk erom, als wij roepen. We beseffen nauwelijks wat we in werking zetten, maar we zetten Gods gerechtigheid in werking, dus weet ook heel goed wanneer Je dat doet. Hij zegt: Mijn naam zal daar zijn, zodat Gij, Vader, hoort naar het gebed. ...dat uw knecht te deze plaatsen opzenden zal. Hoor dan naar de smeking van uw knecht... ...en van uw volk Israël. Die zij te deze plaatsen opzenden zullen. Ja, gij zult het horen... ...en in de plaats uw woning... ...in de hemel... Hey, is leuk. Nou weet je toch waar die echt woont, hè? Want die, die tempel is maar een afbeelding van de ware... En vader woont in de hemel. Maar hij is wel alomtegenwoordig. Maar hij woont in de hemel en hij laat zijn naam verheerlijken in zijn tempel. Want in de tempel van Yahweh wordt de naam van Yahweh aanbeden en verheerlijkt. Gij zult het horen in de plaats uw woning in de hemel. En wanneer gij het hoort, zult gij vergiffenis schenken. Komt hij weer, weer in dien. ...indien iemand tegen zijn naaste gezondigd heeft... ...let goed op... ...en deze een eet van hem vergt... ...dat is heftig... ...als iemand wat uitgevreten hebt ...en je zegt, volgens mij heb jij me bedrogen... ...nee, heb ik hem niet gedaan... ...je zegt, durf je te zweren voor het aangezicht van God... ...voor zijn tempel... ...dan moet je twee keer, drie keer, vijf keer... ...heel goed nadenken... ...voordat je dan je hand opsteekt... ik zeg ik, sfeer voor de naam... He? ...begrijpt u hoe gevoelig het ligt... We kunnen wel eens makkelijk zeggen van... Uh, ...heb ik niet gedaan, echt niet, maar... Uh, hij, ...hij heeft dat waarschijnlijk gedaan. Indien iemand tegen zijn naaste gezondigd heeft... ...en deze een eet van hem vergt... ...ik eis dat je voor de aangezicht van God... mijn antwoord geeft... ...waardoor hij een vloek over zich inroept... ...en hij die eet komt afleggen... ...voor uw altaar in dit huis... ...hoor gij dan in de hemel, vader... En grijp in en richt uw knechten door de goddeloze schuldig te verklaren. Dus hij die liegt. Het opgeven hand voor het aangezicht van God. En de handelwijze op zijn eigen hoofd te doen neerkomen. En door de rechtvaardige vrij te spreken en hem te doen naar zijn gerechtigheid. Want ook wij wordt verwacht van ons wordt verwacht dat in rechtvaardigheid handelen, eerlijk zijn, overeenkomstig de wil van God dan noemt hij je toch zijn rechtvaardige. En hij zal je als een rechtvaardige behandelen. Maar de goddeloze die kwaad gedaan heeft... en zijn hand opheft naar de Allerhoogste... echt waar, heb je een groot probleem. Wanneer nou uw volk Israël verslagen wordt... door de vijand... omdat ze tegen u Abbejawe gezondigd hebben... en ze zich tot u bekeren... en wat gaan ze doen? De naam... Beleiden. Eerlijk is eerlijk. Je beleidt niet de naam van Yahweh met alle respect door te zeggen de eeuwige Of Heer, Want dat zijn titels. Maar zijn naam is Yahweh. Als er nog discussie is over is het Yahweh, is het Yahweh of is het Yahweh, het zij zo. Ik maak wel eens een vergelijking met mijn eigen naam. Je kan tegen mij Wim zeggen, maar ook Willem, maar ook Wim of Willem. Ik zal gegarandeerd luisteren. Dus als er een verbuiging zit in het uitspreken van de naam van Yahweh... dan weet vader over wie we het hebben. In de tempel wordt de naam van Yahweh beleden. Nog een keer. Wanneer nou Israël, daar, zijn, daar behoren wij toe... verslagen wordt door de vijand omdat we tegen u gezondigd hebben. We hebben gelogen. En wij ons tot u bekeren... uw naam Yahweh beleiden... en tot u bidden en smeken in dit huis... Hoor gij dan in de hemel, vergeef de zonden van uw volk Israël en breng hen terug naar het land dat gij hun vaderen gegeven hebt. Dus door goddeloos gedrag laat vader het wegbrengen naar de Arabieren, naar de Syriërs, naar de Babyloniërs. Ja. Nogthans, vader blijft trouw aan zijn verbond. Hij heeft ze ook weer teruggehaald. Hij blijft trouw aan zijn verbond. Zelfs de volkeren die dus in de verstrooiing zijn geraakt, de tien stammen... Hij verlaat ze niet. Hij haalt ze zelfs terug uit de wereld. Op een wonderlijke wijze. En we snappen het niet. En toch vinden we elkaar op een rare, rare manier. Wanneer nou de hemel gesloten blijft... zodat er geen regen komt... daar zij tegen u gezondigd hebben, broeder en zuster... en zij te deze plaatsen uw naam beleiden... Kun je het voorstellen? Als wij... We hebben nu geen echte tempel... maar als we voor het aangezicht van Abijah we komen... En we beleiden in zijn tempel de naam van Yahweh, Yahweh onze God. We pleiten op het offer van Yeshua, want een ander pleitgrond hebben we niet. Vader luistert naar ons. Het is een welgevallig, het is reukwerk voor zijn neus. Als wij komen en zijn naam erkennen en door de naam van Yeshua de weg tot hem vinden. Wanneer nou de hemel gesloten blijft, er geen regen komt omdat wij tegen u gezondigd hebben... En wij te deze plaatsen de naam van Yahweh beleiden. En we ons van onze zonde bekeren. We kunnen wel zeggen: ja, ik geloof in Jezus, ik ben gered. Nee, van je zonde moet je bekeren. En wat zijn zonden? Dat is wat de wet aangeeft. En zich van hun zonde bekeren. Omdat gij, Abba Yahweh, hen vernederd hebt. Het blijkt dus zo te zijn: als je een verbond met God hebt. en je doet moedwillig overtredingen. dan gaat Vader je vernederen. Vindt u dat fijn om dat te horen? Door wie word je vernederd als je goddeloos leeft als kind van God? Echt niet de duivel. Maar door vader word je vernederd. Zo werkt het. Omdat gij hen vernederd hebt. Omdat ze zich niet aan het verbond gehouden hebben. Hij doet het precies als wij met onze kinderen. Als onze kinderen ongehoorzaam zijn. denk ik nou, hoe kan ik die nou eens uh, op een goede manier te pakken nemen. tot hij voor altijd beseft. Wat hij gedaan heeft, dat doet vader ook. Dan gaat hij een beetje adem van je wegnemen, Ik krijg je een beetje benauwd. Hoor gij dan in de hemel, zegt hij weer. Dus als we beleiden, ook in vers 34, hoor gij dan in de hemel. Vers 36, hoort gij dan, Abbejawe, in de hemel en vergeef de zonden van uw knechten en van uw volk Israël... Want gij wijst hun de goede weg waarop ze moeten wandelen. En geef regen op het land, dat gij uw volk een erfdeel geschonken hebt. Dus ze hebben alles wat God beloofd heeft, verspeeld door goddeloos gedrag. Maar door zijn naam uit te spreken voor het huis van God, voor zijn tempel... Hè, dat gebeurt dan door de priesters en de hoge priesters, ja, gaat de verzoening komen. Goed, vers 54... Toen Salomo dit hele gebed, deze smeking, tot Yahweh beëindigd had, stond hij op van het altaar van Yahweh. Het is allemaal van Yahweh, het altaar des Heren is het altaar van Yahweh. Uit zijn knielende houding, dus het blijkt dus dat hij op zijn knieën zat met zijn handen omhoog. Totdat hij uitgesproken was. Waarbij zijn handen naar de hemel uitgebreid waren. En staande zegende hij de hele gemeente van Israël met luide stem. Hoe zegenen we Israël? Goed onthouden, want zo kon je ook je eigen huis zegenen. Gevrezen zei Yahweh, die zijn volk Israël rust gegeven heeft. volgens alles wat hij Yahweh gesproken heeft. Er is niet één woord onvervuld gebleven van al zijn goede woorden. die hij door de dienst van zijn knecht Mozes gesproken heeft. Echt waar, de woorden van Mozes zijn Gods woorden. Degene die zegt dat die wet weg is, is een dwaas. Met alle respect voor vele, vele, vele medegelovigen. Iemand die zegt dat de Torah, de wet van God weg is, zou het ook zeggen in Nederland. Ik ben nou zo uh, Nederlander geworden. Nou, ik Nederlander ben, de wet is weg in Nederland. Ik ga links rijden. Ik stop niet meer licht? Lieve mensen, dit is duidelijk. Niet één woord is onvervuld gebleven van al de goede woorden die hij door de dienst van zijn knecht Mozes gesproken heeft. Onthoud het goed. Toen Salomo, in hoofdstuk 9 vers 1, de bouw van het huis van Yahweh en van het huis des konings voltooid had, en alles wat Salomo begeerd had te maken, want hij gaat dadelijk zijn eigen huis bouwen. Hoe lang had hij gebouwd aan de tempel? Zeven jaar. Zeven jaar. En hoe lang had hij gebouwd aan zijn eigen huis? Wat zegt hij? jaar. Dertien jaar. Zeven jaar voor het huis van de tempel van God en dertien jaar aan zijn eigen huis. Maar ik heb dat zitten lezen, het is schitterend om te lezen. Dan verscheen Yahweh ten tweede maal aan Salomo. Zoals hij hem te Gibeon verschenen was. Dus vader Yahweh komt voor de tweede keer. En dan gaat hij weer, opnieuw beginnen. Yahweh zei tot hem, ik heb uw gebed en uw smeking gehoord. Wat had hij gedaan? Handen omhoog op zijn knieën, de naam van Yahweh aangeroepen... en op grond van wat vader Yahweh gezegd heeft... gevraagd of hij wil horen vanuit zijn huis in de hemel... dat als we vanuit Jeruzalem bidden, vanuit zijn tempel. En wat heeft vader gezegd? Ik heb uw gebed en uw smeking gehoord. Garantie voor u ook. Als u het op dezelfde wijze gaat doen... spreek de naam van Yahweh uit, kom in de naam van Yeshua er aan... en dan zegt hij, ik heb je smeking gehoord... Die gij voor mijn aangezicht opgezonden hebt. Ik heb dit huis dat gij gebouwd hebt, geheiligd door mijn naam. De tempel van Salomo is geheiligd door de naam Yahweh. het is de enige plaats op aarde die gewijd is aan de naam van Yahweh. Ik heb dit huis, zegt hij, dat gij gebouwd hebt, geheiligd door mijn naam, daarvoor altijd te vestigen... Mijn ogen en mijn hart zullen daar te alle tijden zijn. Schitterende, hè? Dat is de plaats van de tempel. Wat u haat, Salomo, luister goed, zoon van David... ...indien voorwaarde gij voor mijn aangezicht wandelt, zoals je vader David... ...in volkomenheid van hart en in oprechtheid gewandeld heeft... En doet, shema Israël, hoor, horen en doen, naar alles wat ik u geboden heb, als gij mijn inzettingen en verordeningen in acht neemt. Dat is waar het om gaat. Dan zal ik, Yahweh, uw koningsstroom over Israël voor altijd bevestigen. Hoe lang is dat altijd? altijd. Heb je er een ander woord voor in het Nieuwe Testament? Altoos. Altoos. durend. Mensen willen er wel eens een spelletje mee spelen. Ja, durend. dat is tot, tot, tot Christus gekruisigd wordt. Echt niet waar hoor. Het is durend. Als Yeshua terug is, zullen we weer voor het aangezicht van de Heer verschijnen. Er zal een vreugde zijn. Dan zal ik uw koningstroon over Israël voor altijd bevestigen. Zoals ik tot de vader David gesproken heb. Nimmer zal u een man ontbreken op de troon van Israël. Zo gaat de hele Bijbel door. Of je komt het woordje en toen tegen. En toen, en toen, en toen, en toen, en toen. Dat gaat maar door. Het is een hele verhaal wat verteld wordt. Of je komt steeds maar met Gods belofte. En dan nee, staat het er weer achter. Maar indien gij met uw zonen of de broeders die ooit in Alblasserdam tot geloof zijn gekomen. Hè, ga je er maar bij zetten. Indien gij u met uw zonen of de broeders en zusters in Alblasserdam ooit van mij afkeert en mij niet volgt. Mijn geboden inzettingen die ik u voorgehouden heb niet volbrengt. Hé, hey, wat is dat, volbrengen? Ja, maar Jezus heeft alles volbracht. Snap je de onzin die de mensen vertellen? Daar hebben we jaren in geleefd. Niks, de Heer heeft alles volbracht. Wij moeten hem navolgen en volbrengen. En dat kan je alleen maar door je te bekeren van een goddeloze weg. Wat ik je voorgehouden heb, als je dat niet volbrengt, maar andere goden gaat dienen. en u voor die neerbuigt. dan zal ik Israël uitroeien van de bodem. Zo. Die ik hun gegeven heb. welke bodem is dat? Eretz Israël. Dat is het land wat beloofd was aan de vaderen. Hij zal ze uitroeien uit dat land. En dan brengt hij ze in Babel. In Syrië. Het wonderlijk is... er zaten ook de goede tussen. Daniel en zijn vrienden. Er zaten vele goede tussen. Maar hij heeft ook de goede en de kinderen van de goede... hoe dan ook, heeft hij weer teruggebracht. Want elke keer gaat hij weer opnieuw beginnen. Want hij is trouw tot in duizenden geslachten van degene die hem... lief hebben. Maar hij bezoekt de goddeloosheden... tot het de derde en het vierde geslacht van degene die hem... haten. Mooi is dat, hè? En dat gaat altijd maar door... Want als je dan in de tweede geslacht zit of in de derde, en je blijft goddeloos handelen, dan gaat het weer verder. Tweede, derde, vierde geslacht, dat gaat maar door. Maar denk erom, ook voor uw kinderen is er hoop. Ik zal Israël uitroeien van de bodem die ik hun gegeven heb. En het huis dat ik aan mijn naam, aan de naam van Yahweh, afgezonderd heb, geheiligd heb, zal ik van mij wegstoten. Zodat Israël tot een spreekwoord en een spotrede onder alle volken zal worden. Onder alle volken. Er wordt een spotreden. Wat is dat voor een volk joh? Wie is dat die God van hun? Dit huis, zegt hij, zal tot puinhopen worden. Ieder die eraan voorbij gaat... zal zich ontzetten en fluiten en zeggen... hé, hey, waarom heeft Yahweh... want dat is toch jullie God, hè? Ja, ja, al zo dit land en aan dit huis gedaan. Dan zullen de volken eraf halen. Dan zal men zeggen... omdat ze Yahweh, hun God die hun vader uit het land Egypte had geleid, hebben verlaten. Wie heeft ooit zijn God verlaten, zegt hij. Wie van de goddeloze afgoden aan bidders... heeft ooit hun God losgelaten van hun familie? Dat gebeurt helemaal niet. Hij zei, maar mij heeft mij verlaten. De bron van levend water. levend water, zegt hij. Wonderlijk als je een God hebt die de enige wachtige God is. Want die andere goden zijn door mensen bedachte goden... En omdat hun vader op vader op vader die goden hebben doorgebracht, die gesneden beelden, dat zijn geen goden. Wonderlijk is dat hè? Die mensen die houden hun goden vast. En het volk wat één ware God heeft, die laat het los om achter die stomme afgoden aan te lopen. Want daar hadden ze seksuele revolutie, seksuele vrijheid. Echt waar? ...God heeft het niet vernietigd tot het uit te staan te groeien... ...om uiteindelijk zijn volk erin te zetten... ...want ze moesten 400 jaar wachten voordat ze erin konden. Het was echt niet mooi wat er gebeurde, mensen. Ze hebben zich aan andere goden gehecht. Zich voor die goden neergebogen en die gediend. Daarom, waarom? Daarom heeft Yahweh al dit onheil over hen gebracht. Hij heeft ze niet verlaten... Maar hij heeft het onweil over hun laten komen. En dan zeggen wij, er komt de duivel. Nee, er komt onze tegenstander. Daar komen de Babyloniërs, daar komen de Assyriërs. Die komen je nek afsnijden, die komen je vrouwen verkrachten, die je kinderen vermoorden. Het is een zootje in Israël. Lieve mensen. Alleen maar omdat ze naar de afgoden gekeken hebben. Want van die afgoden mocht je van alles doen. En Israël was die jaloers op. Wij hebben er misschien ook nog wel last van. Niet zoveel meer natuurlijk. Maar wij kijken ook nog wel heel naar wat afgoden. Maar goed, ik sluit hem dus af met een stukje uit het nieuwe verbond. Een van de laatste hoofdstukken van onze Bijbel. Dan zegt hij, ik zag een andere engel vliegen in het midden van de hemel. Het is wel even een hele sprong die we maken. Maar ik wil toch de verbinding neerleggen. Hij had het eeuwig evangelie. Hij had een eeuwig blijde boodschap. Dus de boodschap die al van alle eeuwen verkondigd is. Dus dat is een boodschap die al aan Adam verteld is. En aan Eva. Want zij hadden weerstand ge gegeven. Zij waren tegenstander geweest. Tegen het woord van Yahweh. Eet van alle bomen, maar niet van die boom. Want als je daarvan eet, zul je de dood sterven. Terwijl ze dus niet wisten wat de dood was. Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat... Adam en Eva, de eerste tegenstanders waren tegen het woord van God. Hij had een eeuwig evangelie. Toen ze gestruikeld waren, werden ze aan de dood onderworpen, hoewel ze nog 900 jaar leefden. Maar er zou toch uit het zaad een zaad geboren worden wat de kop van de tegenstander zou vernietigen. Echt waar. De tegenstander wordt vernietigd. Dat doet God zelf. Hij had een eeuwig evangelie om dat te verkondigen aan wie die op aarde gezeten waren. Hier praat hij niet meer over het land, hier praat hij over aarde. En aan alle volk, stam, taal en natie. Het eeuwig evangelie is ook het doel geweest van God met zijn volk. Alleen ze zijn tot het doel niet gekomen. Hoewel de volken van verre kwamen om te aanbidden in Jeruzalem. Om dat te verkondigen aan hen die op de aarde gezeten zijn, aan alle Volk, stam, taal en natie. Lieve mensen, hier zitten we ook weer tussen. Want in die periode hè, leven we natuurlijk. Hij zei met een luide stem... Wie? Die engel? Wie gaan we vrezen? God. Wie is God? Yahweh. We gaan het altijd weer opnieuw zeggen. Er is maar één God en hij is Yahweh. Vreest God. Yahweh God. Geeft hem, Yahweh God, eer... Want de uur van zijn oordeel van Yahweh God is gekomen. Aanbid hem die de hemel en de aarde en de zee en de waterbronnen gemaakt heeft. Onomstotelijk. Er is maar één schepper die door zijn woord schept. Abba Yahweh. Gaan we de arm opzeggen? Amen. Prijs de Heer voor zijn genade. Het is een vreugde dat we zonen en dochters God zijn geworden. Echt waar. Om dat steeds weer opnieuw te mogen herhalen. God des stof, Ik wens u een goede maand verder.